En welkom in je laatste uur te lust. Nog tot vier uur ga ik met je praten over katers. Over liefdeskaters, over drankkaters, over relatiekaters. Over allerlei soort katers. Misschien vergeten katers waar we het toch over moeten hebben. Hoor ik heel graag van jou. En vooral wat te doen tegen katers. En natuurlijk ook een beetje de situatie waaruit de kater is ontstaan. Ik heb niet zo'n ontzettende aandacht voor katers. Meestal omdat ik volgens mij... Tijdens mijn, nou ja, als ik het over ook heb, mijn dronkenschap... Ja, ik weet niet, moet ik al heel vaak over mijn nek. <laughs> dus dan, uh, dat, dat is ontzettend vies. Maar dan meestal, als dat dan gebeurd is, dan, uh, dan heb ik een soort al een soort voorschot betaald op die kater. Ik dacht, nou, die zat altijd minder erg. Maar mijn ergste kater had ik ooit toen ik uh, met uh, vrienden van uh, BNN op de... Uh, tijdens de Gay Pride uh, op een boot uh, stond te dansen. Wijntje na wijntje na wijntje dronk in de zon en dacht, nou wat eerlijk. Ik voel eigenlijk niks ervan, dat denk je natuurlijk altijd. In één keer aan land kwam, drie uur later. Toen dacht, nou, ik ben eigenlijk toch best wel een beetje gedesoriënteerd, Maar dan ook, want dat is ook zo'n bijeffect van uh, net genoeg alcohol. Ik voel mezelf geweldig, fabuleus, knap en mooi. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon even lekker wat eten in mijn eentje ergens. Doe ik heel vaak ook nuchter. Maar ik zat zo uh, in mijn, uh, goh, wat gaat het goed en lekker met mij... dat ik uh, super dronken ergens in mijn eentje kreeft heb zitten eten... en champagne heb besteld. Alsof het een feest was waar ontzettend veel mensen bij waren. Dat was allemaal niet zo. En toen ik uh, thuis kwam met de taxi, toen uh, ben ik in bed gestort. En toen werd, dacht ik, nou wakker. En toen wist ik niet meer zo goed wat ik had gedaan. En toen keek ik later uh, op de, in de week keek ik, uh, op mijn bankafschrift... Dacht ik, hè? Ik heb heel veel geld nog uitgegeven die zaterdagnacht. Wat is daar gebeurd? Toen dacht ik, nou even bellen naar uh, het bedrijf wat er bij die uh, rekening staat. Dat bleek een restaurant en die weesde mij toen uh, smakelijk te vertellen... dat ik daar in mijn eentje had gehouden met allerlei champagne en kreeft. En dat ik best wel zielig eruit zag. Maar ik was zo vastberaden om zoveel mogelijk te bestellen... dat ze me maar lieten gaan. Nou, dat vond ik een hele zure... Zure, zure kater. En vooral effect Dat is mijn erste, ergste kater is dat geweest. Goh. Heb je ook zo'n vreselijke kater meegemaakt? Dan moet je me gewoon even bellen. 0800-1121, daar ben ik op te bereiken. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl Straks schakelen we over naar uh, mijn vrienden, mijn BNN-vrienden in Boys Bar. Die ook openhartig vertellen over uh, hun katers en wat ze daartegen doen... En uh, vooral um, hoe ze eraan kwamen. Maar eerst uh, worden we gefascineerd door uh, een liedje van uh, Alphabet. Luister maar: Fascination. We gingen in lust vannacht van onderwerp Kate Middleton naar het nieuwe onderwerp Katers. Ben, daar heb jij veel over te vertellen. Goedemorgen Sarajda. Goedemorgen Ben. Katers. Um, Katers. Hè? Ja, dat was in ervaringen. de tijd dat ik nog uh, behoorlijk uh, zoop. Jij hebt een tijdje behoorlijk gezopen. En wat is uh, behoorlijk Nou, dat zoop? waren dan de, de drankjes die je maar beter kunt laten staan. Maar uh, iets met promelage van bijna 45, 35 uh, oh, procent. over welke drankjes hebben we het dan? Dan hebben we het over whisky. De betere whisky. Ja, oh, rum. Ja, vind ik ook heel lekker. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan heb je het al, het gesodemieter. En dan, en dan word je s morgens wakker. Tenminste, dat denk je. Um, uh, dan ga je staan en dan, nou ja, wat je net al zei, dan uh, ga je maar weer liggen. Nou, dan heb ik een, nou heb ik een tip. Blijf maar liggen. En zorg in ieder geval dat je s'avonds uh, een uh, aantal liters uh, water in de uh, koelkast hebt gezet. Aantal liter water in de koeken oké. Okay, en wat doe je daarmee? Uh, koud. Dat moet ontzettend koud zijn. En dat drink je dan op? En uh, verder, helemaal uh, van alles afblijven. Dus jij zegt: alleen maar ijs en ijskoud water drinken. En, en liggen blijven. En alleen maar blijven liggen. En alleen maar blijven liggen en uh, af en toe zo'n nipje. Maar dan heb ik het, want ik zei net tegen jouw collega ook, uh, dan heb ik het wel over een echt. Uh, en, uh, <lacht> Laten we zeggen, we noemen die geen kater, maar dit waren een poes. Oh, dit, ah. wat, uh, dit was, dat was beyond kater, dat was echt een poes. Ik krijg je toevallig net een mailtje binnen, uh, yeah. moet jij even zeggen wat jij ervan vindt Ben. Uh, ja. gestuurd uh, door Jeroen en die zegt, uh, beste recept tegen een kater is direct een fles bier opentrekken als je wakker wordt. Dat is het beste medicijn. <lacht> ja, hij heeft hij wel gelijk in. Maar, maar de, de, deze is geen kater, dit is een poes en dit is een heftige. Dit is de allerergste die er is. <lacht> Oké, okay, maar, maar was dat dan ook, je stond op, je bleef liggen, maar moest je, ook, moest je ook over je nek? Want het moet er op een gegeven moment toch ook uit, dat is mijn eigen ervaring. als je zoveel hebt gedronken. Dan is het soms ook prettiger om het, om, het, om het gewoon uit te kotsen, want anders zit je ermee in je maag ook. Vies vind ik dat. Dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer. Maar jij, hoe lang geleden is het dat je zo stevig zoopt? Een uh, aantal jaren uh, terug en uh, ik zei net ook tegen je collega, de enige, waar ik nou bij hou en daar heb ik helemaal geen last meer van, is een paar biertjes uh, en klaar. paar biertjes. En klaar. Maar wat, als jij zegt stevig zuipen, waar moet ik dan aan denken? Moet ik dan aan dagelijkse fles whisky denken, waar denk ik aan? Mm, een, een, een liter in de week. Een liter? Een liter in de week. Dat is. Hoeveel glaasjes gaan er uit een liter? Ja, dat doen we dan om één avond. Oh! Oh, het was één avond en dan zo'n fles wegtikken. En dan een fles fleswegkeeper uh, en uh, zo. En, en net als wat jij nou net. Uh, hoe zei je dat ook? van <lacht> Ik heb het hotel weer teruggebeld, het teruggebeld. Ja, ik moest even terugbellen naar het restaurant. <lacht> ik dacht dat mijn centjes waren gebleven. Nou, dat is gedoe, weet je wel. Met, echt, met, echt met dat je pas als iemand je het vertelt, dat je denkt: oh god, oh, dat ook nog inderdaad. Want dat was het bij mij. Zodra ik het hoorde, wist ik het weer. Maar ik kon er dan zelf even niet heel goed op komen. En op zo'n avond is het zo gezellig en de volgende dag ben je alles kwijt. Nou, zonde. Hè? Hey Ben, top dat je ons belde. Ik uh, vind het fijn dat je ons hebt getrakteerd op je katertip. Blijf lekker luisteren. Ik ben tot vier koud. uur bij je. Koud. En uh, koud, koud, koud, koud water. Goedendag Ben. Ad, jij hebt ook een katertip. Goedendag. Goedendag. Hi Ad. Wat is die voor jou? Uh. Uh, sorry? Wat is die van jou, jouw katertip? Uh, mijn katertip is uh, nou uh, net als bij drugs bij accessie uh, kan het zijn dat je uh, veel water moet drinken ter voorkoming van uitdroging. En dat is bij alcohol net zo. Maar ja. nou heb ik een tip. Uh, mm -hmm. Water helpt. Maar uh, wat nog beter helpt is uh, koude tonic. Koude tonic. Want waarom is dat beter? Uh, daar zit namelijk een stof in. Dat heet genine. Oh. En dat uh, zorgt er ook voor dat alcohol wat sneller afgebroken wordt dan uh, water eigenlijk doet. Tonic dus. Ik ben ja. geen tonic drinken, maar ik, als, ooit, als ik ooit meer mijn stem een keer helemaal weer terugkrijg... en dus weer een keer een avond uit kan en een beetje dronken op een bar ergens kan gaan schreeuwen... Dus, dan moet voor, ik dus tonic in huis hebben. Ook slapen gaan een tonic, uh, glas tonic drinken. Voordat je en in slaap door... valt? Okay. Ja. En het liefst uh, bij nachtdos, want uh, men droogt uit... Ja, als je te veel drinkt, uh, droog je uit. Een, een paar flessen, uh, koude, een beetje vreemd, maar wel lekker, tonnik. Uh, <laughs> Rivella. Uit. Oh, dan mag je niet zeggen, oh, het is het publiek nee, nee, nee, nee, nee. Maar jij had het goed dat omschreven. Is, uh, onderhanden, uh, dat maak ik, ja. Oké. Okay. Ad, toptip. Dankjewel. Oké. Okay. Goeienacht. Goeienacht. Oké. Okay. Ik ga even kijken. Ik kan nu twee dingen doen. Ik kan of uh, eerst een heel mooi liedje draaien en dan inschakelen naar Boys Bar. Of ik kan het andersom doen. Ik geef mijn vriendin in Boyd's Bar iets meer tijd. Het is immers allemaal live. Live overschakel naar de bar. Moeten we technisch allemaal hier. Dus ik trakteer eerst op Michael Jackson met Billie Jean. En vlak daarna hoor je wat er gebeurt in Boyd's Bar. Daar gaat het gesprek en het feest altijd door. Zoals je ook verwacht van BNN'ers, hè? Billie Jean. Hij is dood, maar we zullen hem nooit, nooit vergeten. En hij blijft natuurlijk altijd toch een beetje voortleven. In onze gedachten, in onze harten en met zijn muziek. Michael Jackson. Ik wilde eigenlijk gaan zeggen producer Frank, maar die is helemaal niet dood. Die gaat gewoon een andere show doen op 3FM. Ik ga missen, Frankie. Ik zwaai even naar hem. Hij zit daar achter dat glas. Goed, ik ben ontzettend blij dat je leuke dingen gaat doen bij 3FM, hoor, maar ik ga je wel missen. Oké, okay, over naar uh, Orde van de Dag. Dat is Frank, jij bent mijn werkkater. We hebben het over katers. Jij bent mijn werk, en Dan heb je samen deze show opgezet. en heb je zoveel, met zoveel liefde en zoveel passie... er hard aan gewerkt op de zaterdagnachten. En dan heb je toch een beetje een kater. Als iemand het een beetje uitmaakt om een ander programma te gaan doen. Maar ik gun je wel altijd goed, hoor. We hebben het over katers vannacht. En uh, uh, mijn vrienden in Boyd's Bar die, uh, zijn nog niet uitgepraat over het onderwerp. En wij mogen lekker stiekem meeluisteren. Maar jij hebt nog nooit liefdesverdriet gehad, Thijs? Jawel, maar. Hoe gaat het bij jou dan? Want jij bent de nuchterste van ja, ons allen hier. Ja, zo. Het is gewoon huilen in een hoekje. Jawel? Nee. Oh, toch wel. Nee, nee. Maar echt, liefdesverdriet, weet je. Ik zoek dan meestal afleiding of zo. Dan, maar muziek. hoe lang is je langste relatie? Een half jaar. Ja. Half uur bedoelt ik. <lacht> nee, maar maar, maar toe, oh, ik maak het Zij maakt het uit waarschijnlijk dan. Want anders heb je niet heel erg te studeren. Dus of het was het onbeantwoord? Ja, nee. Ik ben, ik, ik ben er wel een tijdje van kapot geweest. Maar het, weet je, ik zoek het dan ook niet meer op. Dan sms ik gewoon niet. En als ik haar tegenkom in de stad, dan loop ik de andere dus kant op. En vooral geen, geen seks meer hebben. Dat, uh, Met haar. Ja. ja, precies. Ja, nooit gewoon meer... nooit meer nee, nee, En toen was hebben. ik er na een tijdje wel, uh, wel overeen. Dus het is dat gewoon is slijten moeten. Ja, maar ja, ik top denk top ook dark. dat je je troost ergens anders moet vinden. Maar ik, ik heb dan wel altijd de behoefte om toch nog te kijken of er wat is of niet. Nee, maar dat maakt je het zelf alleen maar moeilijker. Maar of er iets tussen ja, jullie dat twee, twee nog ja. is. Ja, om gewoon nog te kijken van weten we het zeker. Weet je wel. Iedereen maakt het toch en wel ooit een keertje nee uit heeft. even. ja, ja. je geef het even of aan nu. Ja. Maar ik weet wel, zoals jij zegt, op een gegeven moment... dat als je dan zo'n liefdeskater hebt... Dat je het met iedereen de hele tijd aan het delen bent en dat je het ook nergens anders meer over kan hebben. En ja. dat je hele omgeving gewoon helemaal scheidt Dat Het is een omgekeerde verliefdheid ja. eigenlijk. Een ja. omgekeerde verslaving. Ja, kikken. Wat, het, wat, wat Thijs ook zegt hè, dat je eigenlijk dan cold turkey moet afkikken. Ja, dat ja. Het is het echt een verslaving is het, waar, je dat, waar je van af moet op dat moment. Ja, met je ex is dan toch weer die terugval in de drugs. Ja, ja, ja. Terwijl ik helemaal niet zo verslavingsgevoelig ben verder voor drugs of zo, of voor drank of voor sigaretten. Maar met die relatie wel. Ja. Ja, weet je, wat, waar ik daar zo'n hekel aan heb, is dat dan... Ik, ik heb wel meerdere hele korte relaties gehad. Maar dat ze op het moment dat je het uitmaakt... dat er dan in één keer oorlog is of zo, weet je. Ja, dan, ja en dat heb ik nooit. Dan hoor je nooit. via via dat, uh, dat, je, dat je de grootste sled bent die de, in de ja. stad rondloopt. En dat je met die hebt gedaan en die en die... En uh, als, je, als je er tegenkomt. Dan... Ja, ja, ja. Nee, nee, ik heb het over Hengelo. Hengelo. Oh, Hengelo. <laughs> Zo klein. Ja. ja, maar ik vind het sowieso Tot. lastig dat de regels daar veranderen. Dat je dan die ander helemaal niet meer mag aanraken ja. En, ja. en zoenen. Dat is gewoon gelijk schmoes. Ja. Nee, dus ja, dat is niet verslaving. Dat vind ik wel pijn. Hebben we nog tips voor mensen die liefdesverdriet hebben? Ja. Ja, heel veel chocolade. Ja. Nou, jij bent maar je ja, ja, ja, Maar verhuist. je kunt troosten met muziek. Dat, uh, dat, dat, dat helpt mij met alles, niet alleen met liefdesverdriet. Nee, muziek maakt het alleen maar erger. Niet waar? Ja, maar dan ben je uitgehuild op een gegeven moment dan ga je gewoon, uh, uh, Ja joh, En dan op een gegeven moment is het op. Nee, maar te je hoeft huilen te bij, bij, bij de muziek. Maar je kunt er gewoon je troost vinden in muziek en in, in, in teksten nee, en spelen. Uh, nee, te huilen. Echt niet. Ja, Ik maak het wel. alleen maar erger dan. Nee, maar dan heb je niet de goede muziek. Ik drink je moet niet naar Celine de Jong of ja, zo ja, luisteren. Ja, nee, dat is wel. luister je dan thuis? Gewoon eh, boze muziek, nou, wow. <middel> gewoon iets van The Beatles of zo, of Sabia, of daar kun je heel goed je troosten. in vinden. is ook wel echt tranentrekker ja. wel hè. Ja, maar nee, maar. Ja precies, dan ga je toch alleen maar ergens Sorry worden. hoor, ik wil dan gewoon janken. En drank? Ja, heel ja, veel drank. Dan dan ga je weer sms'en. En wippen met een ander. Ja. ja. Dat is werkt het wel, het wel goed. Is dat het verdriet, wegwippen? Ja, bij mij werkt dat wel goed soms. Maar kan je Weet dat niet. dan wel? Ik zit met mijn hoofd en dan gewoon bij dat meisje, toch? Ik heb het er wel een keer na een relatie. Dan ging ik vrij snel met de andere meisje naar bed. Echt voor troost. En dat werd echt een soort spookhuis. Dat werd echt allemaal in mijn hoofd dat was te druk. Ik kon het niet van los van elkaar zien. Op oh, ja. Maar ik doe dan meestal seks met vrouwen. Want dat staat dan helemaal ervan ja. af. Ja, nee, maar dat doe, doe je ja, ik. Dat zou me ook redelijk afleiden van het verdriet, denk ik. Hey, als ik nou ja, maar ga jij seks met een man. Ja. ja, meestal als ik dan echt het heel erg zat ben met mannen. Dan wil ik ook niet een andere man. Of een nieuwe man. Of eentje die er op lijkt. Nee, wil ik gewoon want dat ja. is het een soort van blok tegen het mannelijk ja. front. Ja, ja, en dat is inderdaad. top. Dat werkt heel goed. De drie delen is belangrijk. Ja. Zal we we ja. De drie delen is belangrijk. De zes days, doldwaaze dagen met drank, drugs en dames. De doldwaaze dagen met drank, drugs en dames. Oké, okay, dat is het katerstap van Arco. Thijs die kwam met uh, muziek en dit is mijn liefdeskaterliedje. Amy Winehouse, Back to Black. Ik ga nu al een beetje Ik ja. Terwijl ik ben heel gelukkig in de liefde nu. Dus ik moet niet zo zeuren. Toch dit je even. deze week een ontzettend uh, leuk mailtje. En ik zeg leuk niet omdat het probleem wat hierin wordt besproken leuk is. Maar omdat ik heel erg benieuwd is wat het advies of het antwoord van Wil hierop is. Marissa, ik zeg bij voorbaat dank voor het insturen van deze mail. Wil, goedenacht. Goedenacht. Ik heb een mooie jongen, Wil. Check. Dat is waar. Ja. ja. Hoi Lust, Wil en strijden. Zodra mijn vriend en ik seks hebben, moet hoofdletters de lamp uit... En daarbij, zodra ik hem ga pijpen, houdt hij altijd de dekens over mij heen. Um... Oh, houdt hij altijd de dekens over mij heen, zit een klein spelfoutje in. Vervolgens, als we seks hebben, kijkt hij me nooit aan. En mijn truitje mag ik ook gewoon aanhouden. Ik vind dit best wel vervelend, want ik voel me er minder waardig door. Maar zodra ik er iets van zeg, dan gaat hij, uh, begint hij snel te praten over een ander onderwerp. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het best wel vreemd vind. Is het pure onzekerheid van hem of ligt het aan mij? Want door dit gezeik voel ik me ook onzeker. Liefs Marissa. Hm. <laughs> ik vind dit een leuk verhaal. Omdat ja. ik ken veel vrouwen die je liever met het licht uit. En dan nou mm -hmm. niet te veel. Ik ken weinig mannen, moet ik zeggen, die dat hebben. Ja, nou, ja dan, dan, dat deel ik met jou. Dat, dat, dat uh, klopt wel een beetje. Wat ik uh, in de praktijk zie is ook uh, dat het meestal vrouwen zijn. Hè? Want we hebben het een beetje over preutsheid. Want dat was het eerste wat bij me opkwam toen ik dit zo hoorde. En um, heel veel vrouwen zijn, ja, vrouwen en seksualiteit, hè, vrouwen zijn wat anders opgevoed ook dan mannen. Dus vaak wat, wat preutser en meer met het idee van: nou, je moet alles onder controle houden en je niet zo ja. laten gaan. En, ja. hè, uh, dus vrouwen hebben daar over het algemeen wat meer moeite mee. En bij mannen komt het wel voor, maar hoor je dat gewoon veel minder. En ja. dit verhaal denk ik, ja, ik vind het ook wel een beetje bizar hoor. Dan, uh, ik weet niet hoe oud ze zijn of hoe jong. Nee, staat er maar, niet in. Uh, ja, ik denk jong. Ook een beetje aan hoe de mail is opgesteld. Er wel okay. spelfout in, dus nou ja. ik denk wat jonger. Nou, dat vind ik dan, toch, uh, ja, dan hoop je toch in deze tijd dat, dat die preutsheid wat mindere rol speelt bij jongeren. Maar dat blijkt dus hier wel zo te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd, uh, want zij vult het al in dat het onzekerheid van hem is, maar dat hoeft niet helemaal niet. Ik ben benieuwd naar uh, waarom hij dat doet, hè, de achtergrond. Het kan inderdaad met, met preutsheid te maken hebben, met opvoeding, uh, met eerdere ervaringen. Met uh, onzekerheid over zijn eigen lichaam. Dat weet ik allemaal niet. Dat haal ik er niet uit. Maar dan zou ik wel heel benieuwd naar zijn. Ja, je moet er echt met hem over praten. En hij mag dit niet afhouden. Want je hij heeft vrij last van. Kijk, als je het alle twee fijn vindt. In donker en, en lekker hoog gesloten. En onder de dekens. Dan <lacht> nou, lijkt me ook benauwd. <lacht> Zij met die dekens ziet het helemaal voor me. Hè? Met die deken over zich heen. En dan pijpen. En, nou, en een, een beetje moeilijk het. ook. Maar ook, en dat vind ik best wel... Um... Dat ze er truitjes. En er staat ook: en met, ja, Mijn truitje mag is ik gewoon fair. aanhouden. Dus ja, bijna is een fair. soort gekleed. Um... Ja, met hooggesloten regenjas en zo. Ja, ik, ik vind het heel ver gaan. En uh, mensen mogen vrijen van mij zoals ze willen. Maar als een van de twee daar gewoon last van heeft. Zoals in dit geval, ze heeft er echt last van. Ze wordt er zelf ook nog onzeker door. Kan ik ook me uh, voorstellen. Ja, dat vrijen zal, in, in, als dit zo blijft, in de toekomst steeds minder prettig voor haar gaan worden. En waarschijnlijk dan voor hem ook. Dus hier moet je echt uh, uh, samen over gaan praten. En, uh, ik Hoe kan je... het beste de setting? Uh, uh, want ze zegt nu, als ik er iets van zeg, dan, uh, dan gooit het op een ander onderwerp. Hoe ja. moet je moet je een soort afspraak maken met z'n tweeën van schat, vrijdagavond na het eten wil ik heel graag iets met je bespreken? Of of moet je, wat moet je doen om dat gesprek te kunnen kickstarten? Ja, dat is altijd lastig, want uh, hieruit blijkt al dat hij er liever niet over begint. Dus hij, uh, hij heeft weerstand. Hè? Dus ja, hoe begin je over een moeilijk onderwerp? Dat kan zijn over seks of wat voor andere moeilijke onderwerpen. Ja, dan... en zij heeft er belang bij om erover te beginnen. Want ja, dan heb je pas een ingang om ook wat te veranderen. Dus uh, zij zal erover moeten beginnen. Ga er maar niet vanuit dat hij dat gaat doen. Nee. En welke uh, toon uh, moet ze aanslaan als we kunnen ja, we praten vriendelijk. over vriendelijk. Vriendelijk, hè? Een beetje vanuit de zorg bij haarzelf. Van nou lieve schat, ik heb dit gemerkt. en uh, ja, Het lijkt me van jou ook heel vervelend, maar ik merk aan mezelf ook dat ik onzeker van word. Uh, en we kunnen het zo door laten gaan, maar dat lijkt me niet goed. Dat is voor jou vast ook niet fijn. Ja, dus probeer het vooral niet verwijtend uh, te doen, maar zoveel mogelijk bij jezelf te houden. En ook vanuit de zorg die je maakt. Ja. Uh, ook over je relatie en over je seksleven. van uh, ja Dit kan nogal in de weg gaan staan op de nuur. Ja, duidelijk voor Dus uh, ja, en plannen, ja, ik, ik weet niet, ik denk dat je een beetje aan moet voelen van uh, uh, op wat voor moment. Maar ja, sommigen gaan, het zijn zo handig in het ontwijken van moeilijke dingen, ja. uh, dat je het soms wel moet gaan plannen. En voor, gewoon voor het blok uh, zetten, als het ware, met uh, een moment van nou, nu wil ik even met je praten, want ik merk dat je het uit de weg gaat. Benoemen, benoemen, benoemen. Ja, lastig hoor. Op een vriendelijke ja. manier, maar wel ja. je niet met een klaatje het riet in laten sturen. Nee, echt niet. Nee. Ik denk, Wil, dat je weer hebt bijgedragen aan het begin van het redden van yet another relationship. Wat of, je bent een soort de, super, de superman van relaties, van lust. De lust-supervrouw ben je. Ja, doe maar. Steek die mee in je stak, Wil. Nou, dankjewel. Ik spreek jou volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei. Dear Mr. President, hoorde je van Fit and the Tantrums? Uh, het is tijd voor Joris en zijn liefde. Elke week gaat onze reporter Joris op pad om uh, verhalen over de liefde te halen. En deze week hoefde hij niet al te ver, want hij bleef gewoon in het gebouw Want uh, na jarenlang, nou dat is wel weer niet waar, na maandenlang input gegeven te hebben over alles wat met liefde en lust te maken heeft. En dat deed hij meestal met uh, verhalen uit zijn eigen leven... zo bij ons op de redactie. Hij uh, gebruikte zijn eigen leven als uh, inspiratie. Zo heeft Frank toch show-na-show show producer... Frank moet zeggen, show-na-show show gevuld. Of helpen vullen. En toen dacht ik, nou, maar dan moet je nu ook een keer officieel... in plaats van dat officieuze gebeuren... met de billen bloot en uh, openlijk, open en bloot praten over de liefde... Zijn grote liefde van producer Frank. En dat deed hij met Joris. Mooi is dat geworden hoor. Luister maar. Liefde, ja. Momenteel denk ik dan nou aan een vriendinnetje. Ik heb bijna een jaar verkering. En wij houden echt heel veel van elkaar. En het mooie aan onze verkering vind ik. Dat, ik had het toevallig gisteravond nog over met de met een vriendin van haar is... we hebben het dus bijna een jaar, maar het lijkt echt alsof we nog... pas een maand verkering hebben of zo. Qua sms'jes die we elkaar sturen, als we elkaar zien... hoe graag we elkaar willen zien. En hoe heb je elkaar ontmoet? Zij uh, is een vriendin... van de vriendin van mijn broer. En we kenden elkaar ook al 2,5 jaar. Maar we keken nooit echt naar elkaar om. Totdat op bevrijdingsdag, 5 mei... toen vierde uh, een vriendin van haar verjaardag. En toen dacht ik van, god, is toch gewoon een leuk meisje. Toen een paar biertjes gedronken. En toen aan het eind van de avond zoenden we. En dat ja, was allemaal leuk en aardig voor de rest. En daarna dachten we, ah, we, zijn, we vinden elkaar toch wel heel erg leuk. Toen hebben we nog een keer afgesproken, maar allemaal geheim. Omdat we niet wilden in die vriendengroep dat ze allemaal gingen zeggen... oeh, daar heb je Lianne en Frank, daar heb je Lianne en Frank. En toen nog een keer gedate En toen was het zo leuk eigenlijk. En toen heb ik er na een maand dat we voor het eerst gezoend hadden... heb ik haar gewoon verkeering gevraagd. Is deze liefde anders dan de vorige liefdes die je had? Nee, ik denk dat, het, ik denk dat het deze wel... Wat puurder is of zo. Ik heb een keer eerder een anderhalf jaar verkering gehad met een meisje uh, uit Bussum. Ik woonde zelf nog in Uithoorn toen. Ik was 17. Daar heb ik anderhalf jaar verkering mee gehad. Het was heel leuk, maar tijdens die periode was ik ook mezelf heel erg aan het ontwikkelen. Zo, ik studeerde net en ik, ging, ik zag allemaal dingen om me heen. En daar was ik heel erg mee bezig. En zij ontwikkelde zich niet met mij mee. Dus ze remde me een beetje. Ik begon me anders te kleden en dat vond ze maar niks. En nu heb ik verkering en nu kan ik echt echt helemaal mezelf zijn. En zij is dat ook. En we hebben dan ook allebei tatoeages. En toen hebben we uh, na een paar maanden hebben we allebei een hartje laten zetten op onze bovenkant van onze pols. En dat is best wel snel na een paar maanden. Maar dat is wel iets dat we helemaal onszelf kunnen zijn met elkaar. Dat we ook dezelfde, ja, qua uiterlijk maar ook qua levensstijl zijn we heel erg hetzelfde. En dat vind ik heel fijn. Wonen jullie nu al samen? Nee, nee. nee. Kom ik... niet? Ja, ik hou heel erg van, want daardoor denk ik ook dat ik nog steeds zo verliefd ben... dat je een beetje ook afstand moet bewaren in de relatie. Want hoe oud zijn jullie? Ik ben 22, zij dus is 20. Oh. Dus ja, daarom. Ik heb zoiets van, je moet heel erg je eigen leven houden ook nog daarnaast. Wat vind je zo heel bijzonder aan haar? Buiten dus dat je ze er vrij laat en dat je een piercing hebt en een tattoo samengenomen. Ze ziet er heel leuk uit en ze doet, echt, ze doet gewoon waar ze zin in heeft. En dat vind ik heel belangrijk. En, maar is daar niet heel egoïstisch mee. En als het qua uiterlijk gaat, is heel, ik vind ik haar heel knap en ze heeft grote borsten. Je valt op grote borsten. Ja. Nee. ja. Wat heb je nou het afgelopen jaar van haar geleerd? Zij kan mij af en toe wel een beetje remmen. Ik heb nog wel soms een beetje de neiging om te ver te gaan. En dat ik. Ja, ik krijg wel eens het verwijt dat ik een beetje arrogant ben. En dan is, is zij wel dat ze zegt: Frank, doe even normaal. En dat kan zij heel goed. Andersom, Wat heb je haar geleerd? Ik heb haar de liefde geleerd. De liefde geleerd? Ja, ik ben haar eerste echte vriendje. En gewoon van alle kleine dingetjes. van Dat je elkaar eens een kaartje stuurt. Of dat je met elkaar uit eten gaat. Dat je met elkaar in het park zit met een fles rode wijn. Dat je, je zegt dat je van elkaar houdt. Alles. Dat had ze nog nooit gedaan. En ik heb wel wat meer ervaring dan. Dus ik heb haar, ja, ik denk dat ik haar de liefde heb geleerd. Heb je twintig jaar of zo bijna in een doos gezeten? <laughs> nee, ja, ze heeft al vriendjes gehad. Maar echt alleen zoenen of... Maar nooit echt een vriend. Ze had nog nooit verkeering gehad voordat ze mij kreeg. Ook nog nooit seks gehad? Ja, één keer. Op een camping ergens op vakantie. en Dat vond ze helemaal niks. Dus dat moest ik er ook eigenlijk leren. Alles. Gewoon het hele pakketje liefde. Dus met seks, met van elkaar houden, met attent zijn naar elkaar, met daten, met, met alles. Dat heb ik haar... Leren. Ongelooflijk, kom je nog niet zoveel mee tegen. Nee, maar... Uh... Zo'n vrouw. Ja, en een Amsterdamse vrouw. En dan denk je toch van... We vrij... staan meestal midden in het leven ja, en uh, nee. die hebben alles meegemaakt. Dus wat dat betreft... Nee, he. dit was een, was een unicum. Knap van je al op 22-jarige leeftijd. Ja, ik heb veel liefde <laughs> in me. Heel veel liefde in me. Ga je te trouwen? Ik heb er al zes keer ten huwelijk gevraagd. Maar dat was dan vaak onder, onder invloed van alcohol... En ze heeft gezegd, je mag me in totaal tien keer ten huwelijk vragen. En de tiende keer moet echt zijn. Dus ik heb nog drie keer dat ik gewoon, als ik een keer dronken ben en heel veel van haar hou. En dan zeg ik dan, wil je met me trouwen? Maar de tiende keer moet echt officieel zijn. Dus ik kan, kan nog drie keer mijn hand verspelen en dan moet ik echt ten huwelijk vragen. Maar misschien wel, ja. Wil je jong trouwen dan? Nee. Dus De laatste keer die duurt ongeveer nog een jaartje of zeven aan. Ik denk het wel. Als, het, als ik nog acht jaar met haar ben, dan wordt het echt... Dan pas. Dan ga ik er echt op de knieën en dan vraag ik de muur. Radio 111, lust. Jim Morrison, The Doors, Love Her Madly. Fantastisch, fantastisch, heerlijke, fijne en goede muziek. Het is tijd voor het meest liefdevolle moment uit de showlust. Het is tijd voor de liefdesplaat. En meestal vraag ik aan jou van... Is er iemand met een mooi verhaal? Um, bel even en dan... Uh, dan uh, wil ik graag je mooie verhaal aanhoren En dan wil ik daar een plaatje bij draaien. Ik moet even heel erg ademen. Ik kwam namelijk uit het toilet gerend. En toen zei lieve Luc, die al aanwezig is. Die straks 4-7 doet. Zegt, je hebt nog twee seconden. En dan slaat dus de paniek binnen. En dat was dus helemaal niet waar. Ik heb nog 25 seconden. Maar zo gaat die lieve Luc die je tussen 4 en 7 die hoort. Die brave Luc. Die brave Luc. Die, uh, die, die gaat in het echt dus zo om met zijn collega's. Dan weten jullie dat. Goed, ik had het over de liefdesplaat. Meestal vraag ik of je me belt en dan uh, kan ik uh, jouw mooie verhaal horen en dan uh, een plaatje voor je inserten. Maar vandaag is de liefdesplaat voor mijn lieve producer Frank, die afscheid neemt van deze show. Ja. Hele leuke dingen gaat doen op 3FM. Ja. Namelijk? Uh, voor het live programma That's Live. Dat is elke zaterdagavond, eigenlijk ook. Dus een beetje ons voorprogramma ja, ja, op 3FM. Ja, ja. En daar, uh, daar doe ik nu de redactie voor, dan ga ik nog regisseren. Nou ja, heel veel helemaal voor de 3FM. Ja. Ja, helemaal leuk. Ga je mij voor verlaten? Ja. Met pijn in mijn hart zie ik je gaan. Met pijn in je hart verlaat je ook, toch? Ja nee, absoluut. Dit is, is ons kindje. Ja, dus onze, in de termen, onze liefdesbaby. Onze, onze lustbaby. Onze interraciale liefdesbaby is dit. Absoluut. Ik zie hem daar <laughs> Maar goed. Niet. Maar dat, ja, dus nee, dat, uh, dat komt uh, tot zijn einde. Ik zie nou, alleen, niet het programma, hè? Nee, nee, nee, onze samenwerking. Want er komt een ontzettend leuke producer vanaf volgende week... Uh, Mevrouw Anne Stokvis. Die neemt het van me over. Die het neemt het broer over. En uh, dat gaat ze heel erg goed doen. Maar goed, liefst ja, ja, ja, ik moet een beetje het draaiboek in de gaten houden. Dat ik ben nog wel de regisseur oh, vandaag. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Gaat hij even zijn strenge pet opzetten. Jij hebt uh, ja. net in uh, Joris en de liefde over je ontzettend mooie liefde weten te vertellen... over hoe jij je vriendin ja, van 20 de liefde toen leert. Toen ik het zo hoorde, dacht ik ook wel even van Vrij oe. pretentieuze uitspraken. Ja, maar zo, ja, het, het, ja die Joris die ontlokt ze heel veel. Nee, maar echt, we hebben wel 20, 25 minuten gezeten, denk ik, hiervoor. Ja, uiteindelijk maakt hij er vijf minuten van. En daarin zeg jij dat jij haar de liefde leert? ja, ja. ja. Ja, daar kon, ja, het is een beetje, dat is ook weer wat ik daarvoor zei. Dat arrogante misschien een beetje. Dat heb ik al. Maar hoor, het staat je ook wel. Het maar je ook de wel. liefdesplaat. Ja, want je wil een plaatje ja. opdragen aan je lieve vriendinnen. Ik heb er, ik heb er heel, heel erg lang over na zitten denken. Want we maken deze show natuurlijk al een week van tevoren. En toen had ik hem voor mezelf bedacht. En toen had ik hem helemaal de knoop doorgehakt. Ja? En toen lag ik vanochtend na Koninginnennacht samen met mijn vriendinnetje in bed. En toen, uh, toen dacht ik van ja. Dit gaat hem worden. Dit toen hoorden hem worden. we hem samen. En toen dacht ik van... Uh, Neurderde je hem samen in bed. En Hij, hij stond ergens buiten. Kom je uit een café of zo. En toen dacht ik, ik dit is hem. Dit is hem. Welke plaat is er dan? Want ik kijk even naar de technicus. Want die heeft hier iets voor staan. Ja, Adam Lambert. Ja, maar ik denk dat... Uh, ik denk dat wat er voor staat... En dit is nu spannend, want normaal regel jij dit soort ja. dingen. Hè? Maar wat er voor staat is denk ik niet het juiste. Of wel, Frank? Ja, Kijk, wel. ja, ik ja? zie drie duimen omhoog gaan, dus ik denk dat het oh, wel, is. wel. Oh, wel. Oh, excuus. Oh, dan is de je, Ik oh. moet ook helemaal niet hier Nee, ik ga maar, nee, teenwintig... nee, nee, nee, Frank. Nee, nee, sorry. Ik, ik, nee, zodra nee. jij aan deze kant van het glas zit, dan uh, ontstaat er lichte paniek in mijn hoofd. <laughs> ja, dat is de controle. Dat is compleet weg, in mijn hoofd en dat is helemaal niet. Uh, maar ik heb het met liefde tijd. gemaakt met je Saraya. Lust. Ja. We hadden het ook liefde kunnen noemen met Bas. Want we hebben lust. elkaar als liefdeslevens goed leren kennen. Hè? Ja, ik heb nog een heel goed verhaal, maar dat ga ik je straks vertellen. Ga je me straks een verhaal vertellen? Ja. Ook, we gebeurden ook vanochtend in bed. Nadat we Adam Lambert hadden gehoord samen. Oké. Okay. Maar moet je dat niet aan de volkant stellen juist? Ja. Of durf je dat dan weer niet? Ja. Doe iets van één hint. Want je kan anders niet zo... Zitten mensen te luisteren. Heb je dit een huwelijk gevraagd? Nee, dat mag nog niet. Nee, je hebt nog drie keer. Ik schoon. ga even nadenken over een goede tip. Tijdens Adam Lambert. Met What do you want for me? Oké, okay, want dat is de plaat. Zeg, zeg, het zeg het dan even. Zeg het dan een schatje zelf. Deze is voor jou, Lianne. Oh, de liefdesplaats van Frankie. Perfectly Yeah, there might have been a time when I would let you slip away I wouldn't even try, but I think you could Oh, er worden foto's gemaakt. Er wordt gezoomd. De gebak staat op tafel. Er is champagne. Er komt een stripper. Gaan elk moment binnen. Oh, daar is hij al. De 4 tot 7 stripper. Dat zou wel wat leuk Dat zou ik nooit doen. Ik ruik echt een try before you die. Nee, dat zou ik nooit doen. Maar weet je wat ik vind, Luc? Want vorige week was je boos op mij. Ja? Want uh, ik had jou in een interview, een, een serieus interview. Oh ja, dat was. Het had zo, ik jou... ja. De braafste BNN'er van ja. Nederland genoemd. Ja. Maar hartstikke leuk. En dan, en, dan, en, dan, en dan stel ik deze week voor dat je je innerstripper leert kennen. <laughs> en dan veeg je dat weer van tafel zonder dat je daar echt een moment over hebt nagedacht. Dus er is een en, en innerstripper, maar ook een gevoelsgewicht. Ja, natuurlijk. Ja, daar had je het net over. Ja, ik, ja. Leg even uit je wat een gevoelsgewicht ja, is. Je hebt gevoelstemperatuur, dan is het misschien 3 graden. Maar voor je gevoel is het min 15. Ja. Vrouwen hebben een gevoelsgewicht. Je weet dat je ongeveer 60 kilo weegt, maar gevoelsmatig zit je bij de 92. Waarom? Omdat je gewoon de hele dag vette troep hebt lopen vreten. Ja. Ik zit nu gevoelsmatig rond de 94,8 hoor. Ja, maar, maar, en, en, maar voel je dan daardoor ook slechter en zo? Of, uh, nee, of nee, maakt dat eigenlijk niet uit nee, dat je toch, toch wel weet dat het echte gewicht toch geen. Uh, nee, maar ik ben 84. een zo ook. Hè? Dat, dat gewicht heeft bij ons een andere functie. Zo gewicht naar, de, naar het kontgedeelte zakt. Ja is het een plus, hè? Oh. Een pluspunt. Oké. Okay. Dus gevoelsgewichtig... ben ik soort onder de gordel top... maar van boven voel ik me een beetje zwaar. Waar de vetrol zit, voel ik me zwaar. Maar onder bij de kont... Goed. Verschrikkelijk voor het je. Het is ook allemaal zeer ingewikkeld. <laughs> He? Heerlijk, dit. Jeetje, ja. Lekker, lekker nababbelen. Wil je nog een stukje taart... als je toch je gevoelsgewicht... toch al rond de 100 zit? Ik wil dat stukje met die, kaar, met die, met die kers. Oké. Okay. Een kerslijke Waar, taart. Waarop staat heel lief ge, ge, gegraveerd... Frank Persouw is bij Radio 1. Dat staat allemaal op één kaars. Het <lacht> ja, is wat. Dat allemaal kan, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Publieke omroep. Nee. Goed, ja, precies. Publieke omroep, de mogelijkheden zijn eindeloos. Hé, hey, um, jij had nog een mooi verhaal... die toch ook bij de liefde Ja, ik zal, ik zal het even... We hebben het, nou ja, het laatste. Ik denk, dat ze, ik, denk, ik denk dat ze niet luistert, maar als ze luistert, gaat het al een kwartier over mijn vriendinnetje hier. Leuk, hè? Ja. Ze is ja, een sterk vriendinnetje. Dus... Ja, maar ze moet echt niks hebben van radio. Ja, nou. oh, en dus ik oh, heb oh. wel zo willen bellen voor reportages en voor in uitzendingen. Ze wilt nooit. Ze het anders zo meteen een uur en vier, zeven over jouw vriendinnetje gaan <laughs> <Ja>. hebben. <laughs> nou, hoezo niet? En dat doen jullie tegenwoordig, ja. ja, ja. ja leuk over persoon. Ik ken er nog wel eentje met, over gevoelsgewicht en zo. Gaan jullie het overmaken? ik. Nee. Nee. Goed, verhaal. Ik lag dus vanochtend in bed. Toen hoorden we Adam Lambert, van haar ook de liefdesplaat. En toen, um, als je in bed ligt, dan heb je seks. Dus we hadden seks. En toen hoorden we opeens, je hebt een liedje en dat werd gedraaid. Dat kon ook van, van de straat, want het was Koninginnedag. En ik woon op de Wallen. En toen hoorde je, I just like to call, you my bitch. Terwijl we seks hadden. En toen moesten we zo lachen. En toen hebben we alleen maar gelachen en hebben we de seks nooit afgemaakt. Dat was het verhaal. <laughs> ik, wil, ik, ik hoor allerlei ingangen dat ik denk hoe ze. We hebben het nog nooit gehad. Dat, hoezo, ik, dat je dat ik de echt, slappe lach kreeg. Echt maar echt de slappe lach. Ik kan altijd door dan hoor. Niet dat ik het vaak heb, maar... Want wat zou, mijn... Want wat zou dat zeggen over mij? Ja, over jouw seksleven. En ja. mijn relaties en mijn seksleven. Dat het laagwekkend is. Ah. Kennelijk. <laughs> zou je zeggen? Oh, blink, ik ben in één keer mijn gevoelsgewicht stijgt in één keer naar 104 hoor, kilogram. Ze gaat bovenop je uh... nee, zitten. Nee hoor, nee. Nou. Dat was het. Nou, ik kan ik wel. Ga... Kan jij lachend seksen, Luc? Mm, ja, ja met een grijns. Maar ja. niet als je echt moet lachen. Ja, nee, de schuddenbuik, schuddenbuik het niet. Nee. Dat, nee, dan moet je even pauze nemen. Maar waarom heb je het niet afgemaakt? En <lacht> ja, ze moest weg. Oh ja. dat ja. <lacht> ja. is altijd een praktische einde. Dat was een zouden we En dan was het ook nog een lach. Ja, mensen hebben levens. En dan moeten ze door. Goed, Luc, over jouw leven gesproken. Ja. Waar ga je nou straks over hebben in 4, 7? Over Koningin Beatrix. En gewoon eigenlijk ook over Koningin de Dag. En wat, ja. u, wat iedereen heeft gedaan. En ja. of het een beetje een leuke dag was. En dat soort dingen en zo. Dus, dus ja. eigenlijk heel simpel. Gewoon... Wat heb jij gedaan? Ja, ik heb, uh, ik heb dus niet zo heel verschrikkelijk veel gedaan. Ik heb eigenlijk gewoon lekker in mijn achtertuin gezeten. Want ik vier dus nooit koninginnedag. Niet uit principe, maar gewoon omdat ik dat nooit geleerd heb. Dat moet je leren ook. Nou ja, je kijkt... van wie moet je dat leren? Nou ja, omdat ik je al je le ouders. Ik, nee, maar ik weet, ik, ik heb geen idee hoe je het viert. Ja, nee? en dit kijk, je krijg ik altijd. De, de, de, uh, ik vierde vroeger nooit. Ik ging altijd, het was altijd een le leuk vrije dag, koningin de dag. Dus dan ging ik altijd gewoon een vrienden potje tennissen. En, uh, ja, bijvoorbeeld. Of, uh, of voetballen en zo. En dat ging volledig langs mij heen. Dat je ook dingen kan doen met oranje shirts. En, en dat is er volledig langs mij heen gegaan. En toen kwam ik hier in de buurt wonen, hier in de Randstad. En ineens moest het ook. Moest dat allemaal mega groot gevierd worden en zo. En met z'n allen naar Amsterdam en weet ik voor wat en zo. En, en, en, en, uh, de, en de, ik moest heel vaak werken ook op Koninginnedag. En nu was ik eindelijk een keertje vrij op Koninginnedag. En dus ik ging de stad in en om 11 uur uh, overdag zag ik dit soort tafereelen wat je nu ziet op, op Nederland 1, van mensen die in een oranje shirt en aan het drinken waren. En ik dacht alleen maar van, wat doen? hoe vieren die mensen dit? En dan ben je niet op ze afgestapt om dat even te vragen. Je ja, bent in nee. paniek naar huis gegaan. Nee, want ja, nou wel een beetje. Want we gingen dus even, we liepen even over de vrijmarkt heen. Daar hadden we ook in Hilversum. En uh, nou, dat ken ik natuurlijk wel, want uh, met zo'n rommelmarktje en zo. Maar ja, dat was ook, duurde ook heel lang. Was ook echt een, en, en het was heel druk. Dus je moest ook zo, zo schuivelend langs al die rommel lopen. En, uh, en toen dacht ik, hey, op dat kleedje ligt hetzelfde rommel op. Weet je wat mensen verkochten ook? Nou. Sloffen. Ja. Gebruikte sloffen. Ja. Oh, en een gebruikte Po. Oh, dat, pot, dat is toch smerig. En, en ik dacht, ondertussen dacht ik alleen maar... hoe vieren mensen dit? Waarom? En, en op, ja, ik begreep het gewoon niet. En toen ben ik naar huis toe gegaan. Ben ik in de achtertuin gezeten, Heb ik lekker wijn gedronken. Heerlijk. Heel goed. En dat, die, dat vind ik dus mooi. Luc die gebruikt ook zijn persoonlijk leven... om zijn show in te kleuren. Je gaat dus straks twee uur lang vragen aan iedereen... hoe heb je het gevierd? Ja, ik ben heel benieuwd hoe mensen het hebben gevierd. En of het leuk was ook, hè? 0800-1121, hè? Als Correcte je willen ja, ja, klopt. Lieve, lieve, lieve, lieve Frank, onze laatste secondes. Frank, ik, ik was altijd verliefd op je. Ja, dan moet je net, net als dat een vliegtuig, vlak van het vliegtuig neerstort, Moet je het snel allemaal Ik was altijd verliefd op je. Maar ik heb niet zulke grote borsten en jij houdt van dikke tieten. Jammer, heeft ja. me erg gekwetst. Heeft me echt een liefdeskater Maar ik hou wel uh, van je. Ik ook van jou. Luc, hoe ga jij met grote tieten? <laughs> dat is weer heerlijk. Dat is Luc de voeten uit. Ha, tieten. Oh, shit. Sorry, dat is wel afgedraald. Ik zit even in mijn Twitter. Hoe jij gaat met grote Tieten? Ja, ik heb er niet zoveel mee. Oh, ik blijf nog even zitten. Na vier uur. Moeten we er daar echt over hebben? Ja, oké. Okay. Niet dat ik kleine Tieten heb, hè. Nee, nee. Maar gewoon gemiddeld. Ja, gevoelstempen. Gevoels, gevoelsborsten. Nee, nee. GELACH En.